De twee verdachten zijn de manager en de penningmeester van het kinderziekenhuis. Ze zouden meer dan vier ton hebben uitgegeven aan de opknapbuurt van het appartement. De Belgische luchthaven Zaventem leidt sinds de aanslagen elke dag 10 miljoen euro verlies. Ook Brussels Airlines draait rode cijfers. De luchtvaartmaatschappij en hoofdgebruiker van het vliegveld loopt elke dag 5 miljoen euro mis. Eerder vandaag werd bekend dat Zaventem bijna klaar is voor gebruik. Wanneer de luchthaven precies opengaat is nog niet bekend op zijn vroegst is dat zaterdag. Minister Van de Steur gaat komend weekend niet naar Amerika. Hij zou daar een paar speeches geven, maar hij heeft de trip afgezegd. Van der Steur wil de kwestie Bakrawi uitzoeken. Afgelopen dinsdag raakte hij in de problemen... tijdens een debat over de aanslagen in Brussel. Van der Steur bleek niet goed op de hoogte te zijn... van wat buitenlandse veiligheidsdiensten aan Nederland... hebben doorgegeven over Bakrawi. Komende donderdag moet hij daarover opnieuw vragen beantwoorden... in de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen overal droog. Vannacht in het noorden kans op nachtvorst. In de rest van het land een paar graden boven nul. Morgen droog en zonnig bij een graad of 12. In het weekend voort het lente met maxima tot wel 20 graden. En dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedavond luisteraars. Welkom bij Pistol Radio Show 1161 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gasteren voor de komende twee uur in dit Nieuweids muziekprogramma. We gaan beginnen aan een uh, nieuw werkje. Ik heb slechts één single, maar hij staat dan wel in de Billboard Smooth Jazz nummer 1, Big Shot van de CD Global Force van de groep Third Force. Nou, verzin het allemaal maar. In ieder geval... Daar doet een, uh, een Nederlander in mee, Elena Escanasi. En daar zijn we natuurlijk weer bijzonder trots op. Het is gewoon een lekker stukje smooth jazz. De hele playlist kan je terugvinden. Plus allerlei links naar de artiesten waar je het kan kopen. in achtergrondinformatie, um, Video's, recensies, noem maar op. Allemaal te zien op peacefulradio.eu. Ik wens je heel veel luisterplezier. her <sighs> Sinto my soul to your I so Inara saratita soho Sir.